Er zijn mensen die logees krijgen of in een latrelatie of wat dan ook. Zorg dat je een, een soort bezoekerspas uh, creëert waarbij uh, mensen in ieder geval langer dan die drie uur mogen uh, ja. parkeren. Maar begrens dat tot een aantal dagen per jaar. En eventueel, wat ik veel hoor over verjaardagen, hè, dan komen er veel mensen maar die blijven niet ja, zo lang. Het punt van die sociale context die ja, al noemde. Ja, ja, maar zorg dan dat je één vergunning uitgeeft voor tien auto's of iets dergelijks ja. alleen op die ene datum. Dan nog even over de parkeerveldjes. Er is alweer een hoop over gezegd. Eh, ook daar heb ik geen ideale oplossing voor. Ik ben in ieder geval blij, zoals eh, Marcel Schoorl aangegeven heeft, dat er een, een nagedacht wordt over een, een blauwe zone. Maar bedenk wel als, als parkeergroep, ja, eh, die parkeerveldjes zijn als een idee gelanceerd. Maar de plaatsen daarop zijn wel drie keer uitgegeven. Ja? Hij wordt aan de ondernemer uitgegeven, daar aan het parkeerveldje ligt. Hij wordt aan de, de bezoekers uitgegeven als er te weinig bezoekerspassen zijn. En los daarvan mag ook de verblijftoerist daar parkeren. Dus we hebben heel weinig plaatsen die we drie keer uitgeven. Dubbele boekingen. Ja? Dan wil ik nog even afsluiten. De basis van het parkeerbeleid zou het reguleren van het parkeren moeten zijn. Indien u als gemeenteraad dit onderschrijft, zou u kunnen kiezen voor maatwerk per wijk. Want hoewel Zandvoort niet groot is, ja, is het feit dat de wijken in Zandvoort qua parkeerdruk niet vergelijkbaar zijn. Maatwerk is gewoon noodzakelijk. Dank u wel, heel helder. U heeft ook gesproken namens Petra Der? Petra Der zei ik, ik zei niet Rimco Der. Nee. Oké. Okay. Oeshi, zie ik nog even. Oeshi even. Oh sorry, ja, um, Meneer Der, uh, u zegt wijkgericht parkeerregime invoeren. Heeft u er ook over nagedacht uh, dat uh, de mening van de wijk als een buurwijk uh, ingericht is, over een jaar wel eens anders zou kunnen zijn? En dan... Het gaat er niet alleen om of ik erover nagedacht heb, ik heb mee mogen werken aan het oorspronkelijke parkeerbeleid. En dat heb ik net al aangegeven, het is toen per, per wijk met die bewoners in uh, afgesproken en ingevoerd. En als we even kijken, ik weet niet waar die is, Victor Bol, ja, die is er ja. toen heel druk bij, uh, uh, of heel nadrukkelijk bij uh, oh. aanwezig geweest. En ik hoor hem nu nog, terwijl we, wat is het, tien jaar later zijn, dat ze nog steeds tevreden zijn daar. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga even eerst naar Jerry uh, Oshi. Yeah. Ja, dat komt zo. Je kunt daar vast gaan staan. Als ik, staan, ik heeft iets, e e mag vragen over dat uh, enquêteren, u zegt per wijk. Dan weet ik bijvoorbeeld, in de uh, Admiralenbuurt is dat uh, toen gedaan. Maar daar is ook, zeg maar, bijvoorbeeld per straat is een uh, verschillend regime uh, gekomen. Staat u dat ook voor dan? Het maakt niet uit wat ik voorsta, uh, waar, waar ik voor opkom, is dat de bewoners betrokken zijn. Ja, ik heb al meerdere keren gehoord dat de bewoners zich overvallen voelen. En ik ga niet dicteren van in die wijk moet dit of in die wijk moet dat. Als je de bewoners enquêteert kan je de bewoners vragen wat zij in die straat willen. Ja. En daarna is het aan... Dus er zou per straat een verschillend beleid kunnen komen? Er zou kunnen komen, maar dan denk ik dat dat de verantwoording van de politiek is om dat in het algemeen belang ja. af te wegen. Ja, Ik kom terug, het is uw punt van lever maatwerk per wijk. En dat kan zelfs nog per straat verschillend hebben we vanavond ook gehoord. Want een wijk is natuurlijk ook maar een administratieve indeling. Als laatste op dit punt, David. Ik denk zelfs als je per straat... Uh, Even in de microfoon alsjeblieft. Als, je, als je per straat zou doen, dat je toch veel problemen krijgt. Misschien is het zelfs nog beter om het per huis te doen. <lacht> het is genoteerd. Oeshi, um, laatste nog, want ik wil... Het is al ja, wat ik dus eigenlijk bedoelde te zeggen is dat uh, in wijk A wordt het niet als een probleem ervaren, dus wijk A kiest dan voor geen parkeerregime. Um, wijk B ligt ernaast, uh, zegt: nou bij mij uh, is wel een probleem, dus wij kiezen daar wel voor. Dan zou het in theorie zo kunnen zijn dat u volgend jaar over wijk A wel eens heel anders kan, zou kunnen denken. Korte reactie graag. Ook daar is al ervaring mee opgedaan. Hetzelfde heeft zich afgespeeld met de Brede Rode Buurt. Die is in eerste instantie niet meegenomen in het parkeerbeleid. Die merkte het oliefleek idee. En daarna, een aantal jaren daarna, hebben jullie als gemeente hebben ook in de Brede Rode Buurt... ...op basis van die mensen hebben we een parkeerbeleid ingevoerd. Ja. Dank u wel. Ik laat het hier even bij. Ik ga door naar Hans Bank. Sorry, excuus. We hebben nog een betere der. Excuus. Uh, ik wil het hebben over waarom uh, de ring ietsje harder, oh, harder. ietsje dichterbij. Okay. De ring om het centrum heen, zoals zijn de Zeestraat, Hogeweg, um, niet voor de bewoners mag. En de aansluiting die daartussen loopt, de Engelbertstraat, die mag wel voor bewoners parkeren. Waarom is die uitzondering gemaakt? Omdat heeft... het eigenlijk als een ring om het centrum shop and go wordt genoemd. Maar de ring is onderbroken. En waarom? Ik krijg er geen antwoord op. Ik heb het al op diverse raadsleden gevraagd. Maar die weten het eigenlijk niet. Thierry reageert even. Wat is uw suggestie? Maakt de ring rond? Nou, het liefst gewoon helemaal. Dat de bewoners op de hoge weg in de zeestraat wel in hun eigen straat mogen parkeren. Maar waarom worden wij gediscrimineerd ten opzichte van de rest van de ring? Om het centrum heen. Thierry. Ja, ik, ik wil het antwoord niet geven. Ik weet dat Petra naar mij is geweest en die vraag heeft uh, gesteld. Ik heb dat uh, opgezocht in het raadsbesluit en het is daar in één keer tussen gekomen, dus er moet nog verder uh, naar gekeken worden waarom dat precies is uh, gedaan. Ik heb wel zo'n vermoeden dat het te maken had met zeg maar, de parkeerdruk, in, bijvoorbeeld op de Engelbertstraat, dat die hoger was dan zeg maar, op de hoge weg. maar nu zeg ik echt iets uit de losse pols, dus dat okay. gaan we nog, uh, nog na. Dus Jerry zegt toe, hij heeft met u gesproken, hij kent het probleem, hij is het aan het onderzoeken, hij is nog niet ver genoeg en hij wil het even weten. Astrid, zag ik even voor een reactie. Nou, ik weet nog wel dat er over gesproken is en ik weet ook dat er besloten is om die straat dan niet tot het, be, het betaald parkeergebied te verklaren. Dat had puur te maken met het feit het aantal auto's. Goed, die zouden we nergens kwijt kunnen. Oké. Okay. Dat zou kunnen. Er wordt nog even onderzocht. Ik zeg bij deze toe dat Jerry nog even verder zoekt en dat u apart daar nog een antwoord over krijgt. U wou nog iets anders zeggen. Ja. Ik u wilde zag het graag aan uw nog ogen. een opmerking maken en dat gaat over als uh, ...in de gebieden dus bewoners parkeren is... ...maar daar zitten hotels, pensions, bed en breakfast enzovoort. Ja. Uh, de toerist mag daar dus niet staan... ...ook niet voor een minuut om de deur aan te bellen bij het desbetreffende hotel... Ja. ...om te vragen, heeft u kamers vrij? Hoe gaat ja. de gemeente dit oplossen? Ja. Het is hetzelfde punt als die uh, vriend die je voor zat. Uh, hoe hou je het zo dat je de hospitality houdt... ...dat die ja. mensen gewoon bij die eigen plek terecht Want die en, mensen ja. die... Ja. die ...die rijden langs, ja. maar die rijden ja, dus het naar punt, een het punt. waar ze... ze ja. Ja. Hetzelfde punt als bij de invalide. Je loopt naar binnen en je zou bij wijze van spreken... ...op dat moment al een bekeuring kunnen krijgen. Ja, ja. ja. ja. ja. Ik, ik heb ja. het punt. Ja. Um, ik ga omwille van de tijd er niet meer op in. Het komt ook omdat ik de anderen even... Ooshie, ...ik wil de andere mensen de ruimte geven. Mag ik naar Hans Blank gaan? Ja. Met zonder tafel. Ja, meneer de voorzitter... Uh... Mijn punten zijn al meegenomen door uh, Teresa en uh, David en Mark, dus ik ben heel kort... Dank. Maar doen ze dat goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Ik uh, kan het niet verbeteren. Goed zo, dank u wel. Remco. Ja, goedenavond, ik ben Remco Der. Uh, ik ben bewoner van uh, Nieuw-Noord. Dat wordt uh, in dit plan uh, helaas nog steeds buiten beschouwing gelaten, alhoewel ik al meerdere keren heb aangegeven dat daar ook goed naar gekeken moet worden. Want er is, deze avond is al vaak langsgekomen over het olievlekeffect. En ik ben bang dat als dit beleid ingevoerd wordt, dat dat zich dus zal gaan verplaatsen naar Nieuw-Noord. En dat als er dus een beleid komt, liever niet, maar dat buiten beschouwing gelaten, dat daar dus rekening mee gehouden wordt en daar eventueel dus ook vergunningen komen okay. om dat te voorkomen. Wat is uw suggestie? Ja, het liefst geen beleid, maar als er toch beleid komt, dan ook vergunningen in Nieuw-Noord. Oké. Okay. Ja, dan meenemen. Ja. Geen vragen? Ik wou het vragen aan de burgemeester. Dat kan eigenlijk niet, want u zit niet in deze kring. Maar u kunt de Ik heb het vroeger dat de tweede inloop um, aan. Hij zou ontwikkeld. Ik parkeer hem even, want ik wil echt even de anderen aan het woord laten komen. Als ik tijd erover hou, gaan we er nog even op in. Akkoord? Nou wat in de meek gehoord. Wel wat in de te gooien. Ik sta hier beneden. Um, ik ga naar Michael. Ja, goedenavond. Michael van, van Nes. Ook ik ben uh, bewoner van Nieuw-Noord, die nog niet te maken heeft met het uh, parkeerregime. Wat mij wel uh, tegenstaat is dat wij vermoedelijk de welbekende olivlek gaan worden, wat al door meneer Der is ja. genoemd. Er zijn nog twee wijken buiten Zandvoort, of in Zandvoort, zoals het Tranendal en Nieuw Noord, die als overloopwijk worden meegenomen nu. We hebben een grote wijk, we hebben veel parkeerplaatsen in Noord, maar als de omliggende wijken een parkeerregime krijgen, dan zie ik dus uh, onze wijk vollopen met andere auto's, die overdag de mensen hun auto's kwijt willen. De wijken die pas geleden een regime hebben gekregen, zoals de wijk hier beneden bij het Louis-Davidskaree... Eh, ...dat stuit mij nogal tegen de borst als ik uit Zandvoort-Noord met de auto naar het dorp kom. Dan zeggen ze pak de fiets. Nee, als het regent ga ik niet met de fiets, dan ga ik met de auto. En dan ben ik helemaal niet te beroerd om te betalen. Ik heb zelfs een parkeerapp op mijn telefoon. Ik betaal per minuut en dan kan ik mijn auto bijvoorbeeld niet eens op de Louis-Davidstraat kwijt, dit stuk hiervoor. Omdat... ...omdat ik daar niet mag parkeren. Ik heb daar geen parkeervergunning voor. Zet er een parkeermeter neer... ...en ik betaal. Dan kan ik ook mijn auto kwijt. Als ik hier langs kon rijden, dan zijn er een heleboel plaatsen vrij. Okay. En dat is in deze hele wijk zo. Okay. Dus Ik okay. zou het prettig vinden als een wijk met een parkeerregime... ...toch ook wel mogelijkheden heeft met een parkeermeter. Ja. Ja. Heel kort, Mark. Echt heel kort. Mark Versteer. Bij diezelfde Louis-David's Prinsessenweg... Daar uh, zit uh, hier onder ons een parkeergarage en die heeft tot nu toe nog altijd een ruim plek gehad. Kan niet krijgen. de -app het niet? Um, ik ga, ik ga door naar. Dank u wel, ik ga door naar Kees Vreeburg en dat komt omdat David heeft gevraagd of hij achterin kon bij beantwoording. Kees, is er niet? Ik ga door naar Fleur van Lammeren. Ook niet. Ook niet. Margriet van den Hoed. U bent eindelijk aan de beurt. Admiralenbuurt. Ik heb net gezegd dat David... De raadsleden moesten niet alleen luisteren... dat David op zijn eigen verzoek naar achter is gegaan. ...en ik heb dat verzoek ingewilligd. Gaat u gang. Dank u. Geachte voorzitter, college, raadsleden en belangstellenden. Allereerst heb ik een verzoek of het mogelijk is om vanaf heden over een parkeerbeleid te spreken. Het woord regime, letterlijke, letterlijke vertaling, bestuur van een ondemocratische regering... ...voelt bij mij persoonlijk niet goed. Zandvoort aan zee, badplaats, toerisme, gastvrijheid, parkeren, communiceren, inkomsten en samenwerken. Persoonlijk ben ik van mening dat je dit niet van elkaar kan loskoppelen. Een badplaats hoort te leven, bruisend te zijn. Wat niet passend is, zijn de borden op onze toegangswegen... ...zoals in maartjongsleden op de Zeeweg, Zandvoort niet bereikbaar. En dat bij een rotonde op de Zandvoortselaan... ...automobilisten teruggestuurd worden door een verkeersregelaar. Bij de verkeersinformatie de melding dat je Zandvoort beter kan mijden... ...in verband met verwachte verkeersoverlast... Er waren honderden parkeerplaatsen in onze gehele badplaats leeg. Een gemiste kans. Inkomsten uit parkeren. Foto's eventueel beschikbaar. De gasten die deze dag geprobeerd hebben om naar Zandvoort te komen, komen nooit meer. Zandvoort is in het weekend en de avonden helaas slecht bereikbaar met het openbaar vervoer zoals de gemeente Zandvoort het parkeerbeleid verder wil invoeren in ons Forensendorp zijn de parkeerplaatsen van de Forensen leeg van circa 8 uur s morgens tot 17 uur s avonds. Waarom een parkeerbeleid met parkeren voor alleen bewoners? Ik heb deze vraag al vaker gesteld op inloopavonden, ook schriftelijk helaas nimmer antwoord gekregen. Wij de Admiralenbuurt hebben vanaf een pakvergunning beleid. Dit werkt volgens mij goed. Vrij parkeren vanaf 2000 tot 10 uur 's morgens. De bewegwijzering en de betekenis van de parkeerborden is niet duidelijk. Deze zouden in meerdere talen aangepast kunnen worden. Persoonlijk denk ik, ...dat per wijkgebied je met de bewoners van deze wijk kan onderzoeken... ...hoe je het eventuele parkeerprobleem kan oplossen. Voor de hotelpensionhouders en de kamerverhuurders... ...die in een gebied liggen waar al betaald parkeren is... ...op verzoek... Uh, ...sorry... ...waar het betaald parkeren is op verzoek van de inwoners... Parkeerkaarten ter beschikking te stellen die de gasten dan kunnen kopen. voor bijvoorbeeld 10 euro per dag. Voorzien van de periode en het plattegrond waar de gasten kunnen parkeren. zodat de bedrijven een stuk service kunnen verlenen aan hun gasten. De hotelpensionhouders en kamerverhuurders dragen dit weer af. net zoals de toeristenbelasting aan de gemeente. De ondernemers van buiten Zandvoort zouden hun auto op plaatsen kunnen parkeren van de Forense uit Zandvoort. Wij hebben op onze kentekenplaat NL staan. Volgens mij betekent dat Nederland. Voor sommigen betekent het niet lopen, niet luisteren, niet lezen, etc. Alleen samen kunnen we Zandvoort aan zee weer op de kaart zetten. Ik ben me ervan bewust dat mijn confronterende uitspraken, directheid, niet door een ieder op prijs gesteld worden. Maar zo ben ik en hoop ik dat u mij daar ook in kan respecteren. Ik dank u voor uw aandacht en wens u heel veel wijsheid toe. Dank u wel. Het valt wel mee hoor, mevrouw met die nietjes. Dat viel wel mee. Ik heb als vooral staan: zorg dat je gastvrij bent communiceer en communiceer juist uh, ook weer opnieuw heb ik het pleidooi gehoord per wijk, zorg dat je per wijk goed kijkt en zorg in ieder geval voor oplossingen en liefst zo snel mogelijk voor die hotels en die gasten, de punten die u eerder heeft aangehaald en het geldt hetzelfde dank u wel komt nog een brief hierheen heeft haar bijdrage ook op papier nou ik denk dat we genoeg de hoofdpunten meegenomen hebben ja, dank u wel ik ga verder naar Ronald Weilers, parkbuurt, ondernemer, toerisme. Dus uh, geen idee, hè? Nee, dus uh, Ronald Weilers, nou, maar ik ben niet de parkbuurt, ik heb een uh, bedrijf aan de boulevard en ik heb, ben een van de weinigen met eigen parkeerplekken. Om precies zijn 22 op 26 kamers en nog heb ik geen probleem. Dus met parkeernormen is in de toerisme een andere koep. Um, zoals meneer Deel al eerder zei, het is op dit moment uh, voor mij uh, heel veel dingen die al gezegd zijn. Maar we weten allemaal, in de herhaling zit de kracht. Soms. Um, ja, maar soms beklijft het erg langzaam. Um, eerste opmerking is, tevreden bewoners is een tevreden dorp, is gasvrij. Ik... Ik kan wel concluderen, in mijn conclusie is dat eigenlijk het hele beleid op dit moment het knelpunt is. Dus dat we eigenlijk terug naar af moeten. En dan komen de dingen waarvan ik zeg, nou, wat ook al genoemd is: de hele implementatie van beleid nu stopzetten, terugdraaien waar noodzakelijk en of gewenst. Nieuw traject inzetten, opzet van ongeveer tien jaar geleden. Wat net gezegd is, enquête per wijk, evaluatie per wijk, evaluatie bespreken met buurtbewoners. Buurtbewoners betrekken bij uitwerken beleid, beleid toegesneden op behoeften per wijk. Het toerisme is te belangrijk voor Zandvoort. In het kader van Deltaplan toerisme, parkeren faciliteren is ook gastvrijheid. Uitgaan van keuze in parkeervergunningen voor ondernemers. Ik zou daar vier niveaus op kunnen uh, voorstellen. Het hoogste niveau is dat uh, bepaalde hotels, pensions of wie dan ook, uh, wat luxe bed en breakfast, een plek kan uh, huren of kopen in het LDC. Hieronder dus, overdekt en met een hek. Er zijn beslist mensen die daarvoor willen betalen. Een minder hoog kostenniveau is het in fiscale gebieden, uitgezonderd het centrum, waar uh, nou ja, gewoon uh, gekocht en uh, gewinkeld moet worden. Een nog lager niveau van het huidige beleid in uh, gebieden als de boulevards, Vavolletjeplein enzovoort. Het laagste niveau voor parkeren zuid en een, par en een parkeerplaats eventueel in de buurt van Circuit, voor die hotels en bed-and-breakfast die meer naar de noordkant zitten. Je geeft dus keuze aan de bedrijven om zelf te kiezen hoeveel geld ze daar aan willen besteden. En of ze het wel of niet met hun klanten verrekenen, is andere koek. Je zult zien dat zich dat op een bepaalde manier uitwerkt. En dat misschien de meesten toch op Zuid gaan staan. Het is een invulling van maatwerken? Ja. ja. Na 1800 uur in al het hele dorp gratis. Niet na 2000 uur, na 1800 uur. Fiscale gebieden uitbreiden met Brede Rode Straat en Koninginnenweg. De Brede Rode Straat is dit nu, maar die kan dat blijven. En de Koninginnenweg kan dat eventueel worden. Het is een voorstel, dus zullen beslissende mensen zijn. Zo, oh nee, niet doen. Maar dat begrijp ik. Bestaande fiscale gebieden, Hogeweg, Torbekstraat, Engelbedstraat, Vavosjeplein, Badhuisplein, ook toestaan voor minder hoog niveau vergunningen, Dus voor hotels, pensions enzovoort. De werknemers die in Zandvoort... Werkzaam zijn, onder andere de ambtenaren van dit huis of van het gemeentehuis, naar de randen, wat eerst bedoeld is voor de toeristen, ja. maar die zullen naar, die zouden in mijn optiek, naar de randen kunnen. Die kunnen dat stukje best lopen. En zij werken hier. En het is hun broodwinning, maar het is ook onze broodwinning om de klant, de gast en ook Eer de, de eerste ruimte shopping, ja. de, de, de kopende klant, weer de ruimte te bieden. Ja. Het beleid moet je in één moment invoeren, dus op één bepaald moment. Niet in fase, want dan krijg je wat we nu hebben. Voorbereiding kan ruim van tevoren aanvangen, je hoeft daar niet moeilijk over te doen. Je begint vast alle vergunningen uit te geven, maar die kun je op een moment x automatisch of niet later dan innen. Even kijken, ja. Eindelijk, ik heb het al hier al meerdere keren horen noemen en ik, er wordt al twintig jaar om gevraagd. Het is zo ongelooflijk onduidelijk dat je hier op zaterdag en zondag moet betalen. Er wordt gewoon geen enkel bord geplaatst wat zegt in drie talen, zaterdag zondag moet je betalen. Ik weet van heel van, veel van mijn gasten dat uh, ze zo gewend zijn dat ze op, in het weekend niet hoeven te betalen in hun eigen omgeving, dat ze dat in Zandvoort-Stomweg vergeten. Ja. Dat kun je duizenden keren vertellen en ja. het gebeurt stomweg niet. Ja, het punt inderdaad gastvrijheid en, en in meerdere talen is inderdaad... Als en dat, geldt als dat niet het Vergunningen en dan, dan, enzovoorts, het ja. hele gedoe moet ja, je gewoon klopt. duidelijk maken. Het ja. kost iets meer exact, borden. Exact. Misschien Kunt u tot een afronding komen? Ja, dat lukt niet wel. Uh, als laatste opmerking wil ik maken. De toerist stemt, in, stemt niet, maar kiest weg te blijven. Sorry, dat laatste, maar kiest... De toerist stemt niet, politiek, maar kiest weg te blijven. Weg te blijven, verstond ik niet. Ja, dank u wel. We gaan... Ja, het zit erop. Ik hoor de zucht. Gregory Kuiper. Strandpaviljoen. Uh, Goedenavond, Gregory Kuiper. Strandpaviljoen Today 12. Bewoner van het Schelpenplein En daar is volgens mij genoeg over gezegd... Uh, op, dit, ...op deze manier hoe het nu geregeld is... ...is het op zich goed geregeld. Komt ook mede door dat al die strampachters daar wonen. En uh, gedurende leuke mensen, deze he? periode zijn die auto's daar ook ja. niet. Dus dat scheelt ook wel een beetje. En in de winter moet je een stukje verder lopen. Dat komt allemaal wel goed. Alleen ik denk, er zijn al heel veel dingen geroepen... ...alleen je moet het een beetje breder trekken. Zandvoort in het algeheel moet zich... Toch op een of andere manier kunnen onderscheiden van andere badplaatsen of dan wel steden? Om het hier meer aantrekkelijk te maken dat de toerist, dagjesmens, gast-, familieleden hier naartoe komen. En dat doe je door een goed parkeerbeleid uit te stippelen. Maar ook in combinatie met andere zaken. Ik denk dat het allemaal samenvalt en hangt. En ik denk dat de strandpachtsvereniging daar een goed standpunt over heeft. Daar zal ik me verder niet over uitbeiden. Alleen mijn vraag is: eigenlijk aan de gemeente: zijn er al. Nee, nee, nee, nee. Even, even doorgaan. Nee, Robert, jou, uh, Even doorgaan. Uh, uh, mijn vraag aan de gemeente zijn er... is eigenlijk meer van zijn er al dusdanig aanbestedingen gedaan ten aanzien van het parkeerbeleid dat niet meer teruggedraaid kan worden, dat die kosten al gemaakt zijn, om dit parkeerbeleid door te uh, zetten. Want als je praat over vergunningen, 80 euro, uh, 33 euro voor een uh, bezoekerspas, uh, er worden heel veel kosten in uh, rekening gebracht voor uh, dan de parkeerhebbende... Um, ja. Het punt is duidelijk, maar we zouden vanavond even inventariseren wat suggesties zijn. Omdat de mensen toch aanwezig zijn, stel ik voor ook even, als we zo klaar zijn, dat punt nog even te bespreken. Of met de wethouder of met Jerry. Akkoord? Dat Akkoord. u, dat u Akkoord. antwoord krijgt op uw ja. vraag. Ja, Akkoord. Prima. Dank u wel. Ik ga ja. door naar Rob Petersen. Heel Zandvoort. Nou, alleen de pachters. Nee, maar je hebt ook half Zandvoort, begrijp ik. Ja. Een belangrijk deel van Zandvoort in ieder geval. Uh, geachte voorzitter, andere gemeentebestuurders. Uh, mijn naam is Rob Peters, sinds enkele maanden voorzitter van de strandpachtersvereniging. En naast mij zou zitten Werner Koenraad, maar die is verplaatst naar de tribune, heb ik begrepen. Um, ge Even kijken hoor, ondanks zeer constructieve gesprekken in het OPZ hebben wij geconstateerd dat er mede door voortschrijdend inzicht en in toenemende mate onrust is ontstaan in steeds bredere lagen van de bevolking over het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente. Volgens de strandpachters is het parkeerbeleid erg toerist en gastonvriendelijk en verdraagt zich daarom slecht met het beleid van de gemeente om het toerisme in Zandvoort te bevorderen. Wij staan een parkeerbeleid voor waarin Zandvoort zich, wat gastvrijheid betreft, in positieve zin onderscheidt van andere recreatiegemeenten. Een voor recreanten aantrekkelijk parkeerbeleid dat is gericht op Zandvoort promotie. Wij waarderen het ten eerste dat de leden van het gemeentelijk bestuur, wethouder en raadsleden zich niet ongevoelig lijken te tonen voor de onvrede in de brede kring van de burgerij over het parkeerbeleid en te kennen hebben gegeven de grieven daaromtrent alsnog serieus te nemen. In dit verband willen we graag twee punten noemen. In de gegeven omstandigheden beperken we ons tot deze twee concrete zaken die voor de strandpachters van wezenlijk belang zijn. Het parkeren op de boulevards en het parkeren op het parkeerterrein De Zuid. Het huidige parkeerbeleid op de boulevards is de strandpachters een doorn in het oog omdat het de strandexploitatie en het gaat hier toch om de belangrijkste toeristische bedrijfstak van Zandvoort, negatief beïnvloedt. Tot voor kort was het parkeren zwinters op de boulevards vrij, hetgeen door de gasten en de jaar rond de paviljoenhouders erg op prijs werd gesteld. Wanneer de zomerparkeerregeling werd ingesteld, waarbij van 10 tot 8 parkeergeld moest worden betaald, was dat voor de jaar rond-exploitanten direct merkbaar. De categorie gasten die gewend was, zwinters, om circa 6 uur te komen dineren, haakte kort gezegd vanwege het betaald parkeren af. Het geen tot omzetverlies leiden. Aan het heffen van het parkeergeld tijdens de winter ligt geen verkeersregulering ten grondslag. Volgens de wethouder levert het parkeergeld gelet op de hoge administratieve en andere kosten, geen geld op voor de gemeente. Wij menen dan ook dat er alle aanleiding is om het vrij parkeren op de boulevards gedurende de winter in ere te herstellen. Dit zal er ook zeker toe leiden dat de gasten die ons gedurende de winter weten te vinden... ...ons ook in het zomerseizoen uit gewoonte weer opzoeken... ...wat dan weer ten goede komt aan de seizoensplekken. Ik begrijp het. Het parkeren tijdens de zomermaanden, waarbij van 10 tot 8 moet worden betaald... ...heeft uiteraard niet alleen een ongunstig effect voor de jaar rond paviljoens... ...maar ook voor de seizoensgebonden paviljoens. Slechts gedurende de enkele dagen per jaar waarin sprake is van schitterend zomerweer... ...doet dit ongunstige effect zich niet voor... Wij pleiten er dan ook sterk voor om het betaald parkeren tijdens de zomermaanden te beperken van 10 tot 6. Mede in aanmerking genomen dat de verkeersregulering ook wat dit betreft hierdoor niet in het gedrang komt. Met dit pleidooi zitten wij na ons oordeel volledig op één lijn met het ondernemersplatform Zandvoort. Ons tweede punt betreft het parkeerterrein de Zuid. De gemeente heeft ondanks de waarschuwingen van de strandpachters de exploitatie van dit parkeerterrein zelf te hand genomen. Een goed georganiseerd gastvriendelijk parkeerbedrijf dat een goede relatie onderhield met de buurtbewoners en zijn diensten aanbood tegen lage tarieven. Waarbij aan service en bewaking grote zorg werd besteed. Kortom, een parkeerbedrijf dat fungeerde als een visitekaartje van Zandvoort, werd in de kortste keren veranderd in een parkeeraccommodatie van een bedroevende kwaliteit. En dat in het geheel niet de gouden bergen opleverde die de rijkdromende gemeentefunctionarissen meen, meenden zich te kunnen waarnemen. De vroegere exploitant Bruinzeel, wij noemen maar een enkel punt, kon bij plotseling een toevloed van parkeerders binnen de kortste keren een vijftiental medewerkers oproepen om het stallen en het weer laten vertrekken van auto's op het parkeerareaal in goede banen te leiden. Wat strandpachters op drukke dagen vorig jaar hebben gezien, was meestal chaos en het openzetten van de slagbomen om parkeerders die door de wanorde lang moesten wachten en opstandig waren geworden zonder betaling van het terrein af te krijgen. Wij hebben onze mening over de deprivatisering van dit parkeerterrein eerder en uitvoerig gemotiveerd ter kennis van BNW gebracht, zonder resultaat. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de gemeente zou trachten de heer Bruinzeel, met wie de strandpachters een uitstekende zakelijke relatie hadden, zo niet weer als pachter dan toch in elk geval als beheerder van het parkeerterrein aan te stellen. Niet alleen de strandpachters, maar ook vele anderen zouden dit erg toejuichen en het gemeentebelang zou hierdoor aanmerkelijk worden gediend. Bedankt voor uw aandacht. Bedankt voor het heldere betoog. Mag ik doorgaan naar Floris Vamer? Nou, ik kan uh, heel kort zijn. Ik uh, vond het een hele plezierige avond. En er zijn heel veel goede dingen gezegd. Heel veel goede dingen gezegd. Maar wij willen vanuit het ondernemersplatform een beetje bij elkaar blijven. Iets meer bij uw mond, alsjeblieft. Wij willen vanuit het ondernemersplatform... Nee, dan een heeft het geen zin. Blijven. Dan kunt u beter inhaleren. En uh, wij... Um, uh, nou, uh, zoals gezegd, uh, heel veel goede dingen gezegd. De voorzitter gaat reageren. En wij willen graag voort met het constructief overleg met de wethouder. Dank u wel. Ik ben nog niet aan de beurt. Gert van Kuik. Ik heb eigenlijk uh, hier niks aan toe te voegen, eerlijk gezegd. <laughs> ik ga naar Jos Hesp. Ja, ik wil uh, eerst beginnen met mezelf voor te stellen. Ik woon in Bentveld en ik ben uh, sinds uh, uh, relatief kort mag ik voorzitter zijn van het ondernemersplatform in uh, Zandvoort. En dat doe ik met heel veel plezier. Kunt u ietsje dichterbij... De... Nog dichter, bij de microfoon? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. ja, ja, ja. En Wind, uh, uh, ik denk, nou ja, ondernemers en, uh, en de burgers van Zandvoort zijn twee verschillende dingen. Maar ik heb vanavond geleerd dat het niet zo is. Het is, heeft heel veel met elkaar te maken. En daarom is het ook wel goed en illustratief om zo'n discussie eens bij te, uh, bij te wonen. Ik heb wel een paar... Uh, reacties, er wordt vergeleken badplaatsen, ik vind zelf, ik woon in Bentveld, ik kom vaak, vaker dan in het verleden in, in, uh, in Zandvoort nu, ook op, de, met de fiets, oh, heel gezond, en uh, uh, je, ik vind badpla badplaatsen in zijn algemeen niet goed te vergelijken, Zandvoort is, ik was zo'n Amsterdammer, en toen kwam ik hier uit andere hoofden natuurlijk, om feest te vieren, Zandvoort heeft een hele eigen, ...eigenheid en heeft zijn hele eigen problematiek. Dus het is lastig te vergelijken... Wat ...met zijn andere suggesties? badplaatsen. Daar kom ik straks op. Ik ben als laatste aan de beurt... ...en ik wil even ruim de gelegenheid uh, We hebben nemen. nog een dus laatste spreker. maar een half uur je, uit. Uh, Dat dacht ik niet. <laughs> ja, het is wie het licht daar doet. Ik zal de mop even aangeven weet, voor de toiletten weet, dus direct. direct meestal zijn ondernemers als laatste weg... ...dus je weet maar nooit. Ik heb nog een laatste spreker. Ja, Daar hou ik rekening mee. Daar hou ik rekening mee. Ik kwam hier uh, met het idee, uh, het Zandvoort is een badplaats, dus alles wat met het strand te maken heeft, dat is belangrijk. En uh, dat vind ik nog steeds. En uh, daarom is het ook uh, plezierig om te horen wat de standpachters vinden, dat vinden wij uh, zelf ook. En dat brengen we dan ook in een constructief overleg met de gemeente naar voren. Uh, ik vind wel en die opmerking is ook gemaakt uh, dat je vanuit de, het kan geen kwaad om vanuit financiën te redeneren en dat is een belangrijk onderdeel van de communicatie uh, als het, uh, uh, het parkeerbeleid sluitend moet zijn uh, als het, een, het is een belangrijk onderdeel van het gemeentebudget als dat sluitend moet zijn dan uh, is er wellicht uh, een probleem als je een gigantisch exploitatietekort hebt in het LDC wat structureel dreigt te worden. En dat moet je in een discussie wel meenemen. Dat is, punt mijn is gemaakt eerste, door Ben. Dat is mijn eerste dat antwoord om, dat, om aandacht te besteden ja. aan de financiële kant van ja. de medaille. En um, um, een paar ideeën, maar ik weet niet, ik vraag ook aan de bewoners of dat nou hout snijdt. Dat is ook al een keer genoemd. Gooi uh, uh, na zessen die parkeertrieven eraf. Volgens mij helpt dat Suggesties net gedaan. Enerzijds acht uur, anderzijds zes uur. Dus ik wil dat uur. graag nog eens onderstrepen. Suggesties ja? ook namens het OPZ gedaan. Ik weet dat de gemeente dat uh, aan het uitwerken is. Uh, als het zwinters uh, meer geld kost om de handhaving te doen aan het strand bij parkeren. Dan is het ook logisch om dat parkeren zwinters in het strand uh, om dat kiel halen. En dan moet je geen gezeur krijgen met het dorp natuurlijk, dat realiseer ik me wel, als daar wel parkeertarieven worden gehandhaafd. Ja. Maar ik denk dat iedereen de ratio er wel van inziet om dan daar in ieder geval Kost te ja. uh, naar, naar te kijken. Wat ik ook wel een belangrijk punt vind, is dat je, uh, maar ik weet ook niet, dat is ook nog niet echt in extenso besproken met de gemeente. Of je een zekere uitruil binnen de gemeentebudgetten kunt krijgen. Uh, een vrije gedachte is bijvoorbeeld, als je een exploitatietekort hebt op parkeren. Doordat je aan een hoop wensen tegemoet komt. zoals die hier vanavond over tafel zijn gegaan. is dat tekort dan uit een ander budget uh, aan te vullen? Uh, er zijn, ik heb een, een spontane suggestie. die hoogt de toeristenbelasting uh, op. met iets. Uh, uh, maar ik weet. Ik, ik ben niet. Ik, ik, ik ben bang je dat je er een aantal mensen. Uit, uit, de, uit de markt ja. Ik ah. heb geen idee. Maar u heeft geen lucht meer in uw band als u het direct terugfiets. En moet dat soort ja. zaken buiten. Maar, Precies. Moet je uw punt, okay. ja, uw punt is duidelijk. Kijk of je op een andere wijze ook tot financiering kunt komen. Dank u. Ja. Dank u wel. Ik ga... Nou, ik wil omwille van de tijd... Wil ik, wil ik even... Ik, ja, maar ik wil even... Ik wil heel even naar de laatste spreker gaan. Als ik dan nog inderdaad tijd heb. Want er zijn ook mensen die echt weg willen. Het is half elf geweest. En ik wil echt iedereen even het woord geven. Dus ik wil eerst naar... Het maakt uit, want je staat als spreker genoteerd. En dan ga ik daarna nog wel even naar Nina. David sluit af. Um, ja. ja, ik weet waar hij <lacht> moet <lacht> Hij heeft het al een paar keer gedaan. Om als gemeente Zandvoort haar burgers en bezoekers te geven wat zij graag willen, is er een klein plannetje ontwikkeld. In gedachten moet men een leeg zandvoort voor de ogen nemen. Zonder parkeerbeleid, zonder wijken, een totaal lege pagina. Dan heb je een stappenplan. Eerst moet je bepalen wat is de afstand die men bereid is te lopen naar een parkeerplaats. Voor sommige mensen geldt 10 meter, als te ver. En voor anderen is 300 meter geen probleem. Als dit bepaald is, kun je naar stap 2 zijn er nu nog problemen zoals te weinig plaatsen? Zo ja, waar kunnen extra plaatsen gemaakt worden en die realiseren? Dan kun je naar stap 3. Heeft iemand problemen met de vastgestelde afstand en is geen invalide? Ik wil nog even herhalen, een invalide plek. Plus minus 1200 euro per drie jaar inclusief keuring. Je kan dan bijvoorbeeld VIP parkeren maken. De klager betaalt niet de hele straat. Je kan de stap 4. Vaststellen hoogte van het bedrag VIP parkeren. Voor zowel invalide, ondernemer als bewoner hetzelfde. Dus geen onderscheid maken tussen de diverse dingen. Dan hebben we bij 5. Zijn er nu nog problemen zoals fout parkeren? Volgens de ombudsman is fout parkeren een taak van de politie, niet van handhaving. Inzet politie en nieuwe structuur. De Tweede Kamer heeft ingestemd. De Eerste Kamer behandelt dit. wetsvoorstel voorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012. Ik heb een nummer aangevraagd daarvoor. Daar komt later nog wat meer over. Iedere gemeente zal een veiligheidsplan maken op grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt. En dan kun je evalueren of er knelpunten zijn in overleg. En dan kan je misschien verder gaan. Maar niet zoals het nu is met al die wijken al ingedeeld problemen van andere wijken. Je moet beginnen bij het begin. Is een pro, dit is een voorstel voor de procedure. Dank ja. ja, dank u wel. Ik heb nog staan, voordat ik naar vraagstellers ga. dat uh, Therese had nog een vraag even aan de burgemeester. Het is, uh, ik zag dat het goed was, dus het mag. Goedenavond, meneer Meijer. Uh, op de tweede inloopavond heeft u, uh, hebben wij uh, aangehaald de parkeertarieven en uh, Tarieven voor de toeristen en dergelijke in Bergen als voorbeeld. U zou de dag daarop naar de kustvergaderingen gaan, kustgemeentevergaderingen, en u zou daar uw licht op steken. Is dat nog gebeurd? Hij stond op, liep naar Ellen en antwoordde. Het antwoord is ja. En... Helaas was de politiek vertegenwoordiger van de gemeente Bergen niet aanwezig, dus we hebben wel even daar meer in algemene zin die problematiek aangekaart en daar komt uit dat dat wat persoonlijk per gemeente wordt bepaald en ik weet dat uh, ambtelijk is het nog verder uitgezocht. En, nou maar dan kijk ik even naar de portefeuillehouder, Anders Zandbergen. Volgens mij is er in Bergen, maar daar moet ik echt hard op gaan denken, daar heeft eh, de politiek en het bestuur gezegd, de eerste vergunning is gratis, dat is een keuze. En dat kan. Dus daar is het kostendekkende argument niet als besliscriterium gebruikt. En dat heb ik later achterhaald. Oké. Okay. Voor de details direct blijft hij vast nog wel even aanwezig. Ik heb nog eentje. Er is iemand aangemeld en die was net na de datum. Is die aanwezig meneer Eijgholz Is die aanwezig? Ja. Ik wil alleen maar even laten werken merken dat we zelfs dan nog soepele regels hebben meneer Eijgholz. Ja. Er was nog iemand hier aanwezig die later is geweest en dat niet... Of is alles gezegd wat er gezegd moest worden? Oké. Okay. Victor Bol. Victor Bol? Maar die is naar huis toe. Oké. Okay. Voor hem is gesproken. Um, ik zie dat het nu acht minuten over half elf is. Ik mag nog even reageren, Ik heb. Ik heb alleen maar gezegd dat het acht minuten over half elf is. Het is toch niet te geloven, zeg? En ik hoor gelijk ho ho ik heb nog staan dat er een reactie kwam van Nina als Trace niet zelf voorzit, dan gaat het niet goed Nina ga je gang hele korte reactie graag ik heb eigenlijk een vraagje aan de wethouder waarom heeft het OPZ wel constructief overleg met de wethouder en de bewoners niet dat gaat hij dan beantwoorden buiten deze vergadering dat gaat hij beantwoorden buiten deze vergadering was er nog een andere opmerking laatste opmerking van u Meneer Antonides. Ik zou nog even willen reageren op de opmerking... Eén één tel alsjeblieft voor het geluid. Meneer Hesp, ik zou even willen reageren op de opmerking over het verhogen van de toeristenbelasting. Mooi gezegd, maar pas op, breng de heren niet op een idee. Ik wil verwijzen naar de ANWB-kampioen van april, waarin Zandvoort al zeer hoog scoort qua toeristenbelasting. Zeer negatief. Ja. Ik ga... Met deze laatste opmerking, deze vergadering sluiten. Ik heb absoluut het idee gehad, toen wij drie weken geleden, vier weken geleden bij elkaar waren, dat er buitengewoon waardevolle suggesties bij zouden zijn. We zijn begonnen ongeveer, ik zeg het even heel grof, met insteekparkeren, allerlei varianten erop. We zijn gekomen van waar groen eventueel weg zou kunnen tot andere parkeersregimes, voor zover het woord het regime van toepassing is. We zijn gekomen hier met suggesties voor parkeerterreinen om uit te wisselen de ene keer van privaat naar gemeente te brengen of van gemeente naar privaat. Concretere voorstellen heb ik nooit gehoord op die avond als vanavond. Ik wil u ongelooflijk hartelijk danken voor al het veldwerk wat daarvoor nodig was en het zoekwerk en het doorzoeken of zoals u zei David... Een keer in je zoekt. En ik wens inderdaad, gelijk met wat net gezegd is, de werkgroep buitengewoon veel wijsheid toe. Maar hier moeten hele goede dingen tussen zitten om te komen. Enerzijds op de korte termijn, ik neem het graag van u over, een aantal aanpassingen waar vast wat aan gedaan kan worden. En op de langere termijn om aanpassingen te maken en de suggesties die nu gedaan zijn. Ik sluit hierbij de vergadering. En ik wens een ieder wel thuis. Dank u wel.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 Say, my mind was drifting off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I, I think Jamaica. that rain falling down And I didn't mind Living the life.